Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Rutteke en Thijs van den Brink. De Britten stonden rijen dik om de rouwstoet van Margaret Thatcher voorbij te zien komen. En hoe terecht is de verontwaardiging over Justin Bieber? Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De geheime diensten AIVD heeft eind vorig jaar naar eigen zeggen... een aanslag door Al-Qaeda-terroristen kunnen voorkomen. De dienst kreeg belangrijke informatie in handen... en heeft die gedeeld met buitenlandse geheime diensten. Staat in een rapport dat door minister Plasterk naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uiteindelijk konden drie Al-Qaeda-terroristen worden aangehouden... die naar Europa waren gestuurd voor het plegen van een aanslag. Het kabinet wil haas maken met een aantal hervormingen... ook nu die in het Sociaal Akkoord voor een deel zijn uitgesteld... Premier Rutte zei dat in de Tweede Kamer. Al die hervormingen gaan plaatsvinden in deze kabinetsperiode. Ik zal meteen ook de vraag van de heer Zelstra... en de vraag van de heer Van der Staaij beantwoorden. Deze herfst liggen al die voorstellen hier in de Tweede Kamer. Hij reageerde op verwijten van een deel van de oppositie... dat het kabinet zijn plannen steeds op de lange baan schuift. Rutte benadrukte ook dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen. De 18 bonden die zijn aangesloten bij de FNV... hebben ingestemd met de vernieuwing van de vakcentrale. Voortaan kunnen leden direct lid worden van herkenbare sectoren... als FNV-vervoer of FNV-veiligheid. Volgens voorzitter Ton Heerts gaat die vernieuwingen ervoor zorgen... dat mensen zich in de toekomst nog beter verbonden voelen met de vakbond. De huidige voorzitter van de Avocabo, Corrie van Brenk... heeft zich inmiddels opgeworpen als kandidaatvoorzitter voor de nieuwe FNV. Vanuit de Sinaïwoestijn in Egypte zijn twee raketten afgevuurd... op de Israëlische badplaats Eilat, in het uiterste zuiden van het land. De raketten kwamen in open vel terecht en veroorzaakten geen schade. De incident wakkerd waarschijnlijk de Israëlische bezorgdheid aan over de Sinaï. In het gebied hebben militanten na de val van president Mubarak... veel meer speelruimte gekregen. Een islamitische groepering met dezelfde ideologie als Al-Qaeda... heeft op internet de verantwoordelijkheid voor de raketaanval opgeëist. De nieuwe president van Venezuela, Maduro... kondigt juridische stappen aan tegen oppositieleider Capriles. Maduro houdt hem verantwoordelijk voor de doden die zijn gevallen... na de verkiezingen van afgelopen zondag. Maandag vielen zeven doden en ruim 60 gewonden... bij gevechten tussen demonstranten en de politie. Correspondent Kees Elenbaas. Harde taal van Nicolas Maduro die juridische stappen aankondigt... tegen oppositieleider Enrique Capriles. Of dit ook daadwerkelijk tot de arrestatie van Capriles zal leiden... is nog maar helemaal de vraag... Het zou namelijk van Capriles een martelaar van de oppositie maken. En dat kan ook weer niet de bedoeling van Maduro zijn. Capriles eist een hertelling van de stemmen... omdat Maduro een minimale overwinning van 50,8 behaalde. Irak heeft 21 gevangenen geëxecuteerd. Ze waren veroordeeld voor terrorisme. Zijn naar de gallig gebracht en opgehangen. Verzoeken van mensenrechtenorganisaties om de doodstraf niet uit te voeren... heeft Irak naar zich neergelegd. Dit jaar zijn in Irak tot nu toe 50 gevangenen ter dood gebracht. In heel 2012 waren dat er 129. Er zijn maar vier landen die de doodstraf vaker uitvoeren dan Irak. En dat zijn China, Iran, Saudi-Arabië en de VS. Zo besluit het weer, bewolkt, maar ook af en toe zon. Dan vooral in het zuiden, in de noordelijke provincie, soms lichte regen. Maximum temperatuur 21 graden. En ook de komende nacht en morgenochtend wat regen. Daarna zonnig, veel wind, dat wel, maximaal 16 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer. A13 naar Rotterdam, van knoop het Kleinpolderplein 2. A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3. En op de A27, Gorkum richting Breda, ligt olie op de weg bij Breda Noord. En daardoor is de rechte ook dicht. Na de boodschappen is dit is de dag bij u terug. Ik lees graag over BN'ers: bekende Nooren, bekende Nigerianen, bekende Nepalezen. In 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu, vijf nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Nee.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 Ook uw erkende glaszetter laat uw huis weer stralen met vakkundig glaszetwerk. Bovendien maakt u iedere maand kans op duizend euro retour. Laat uw we huis weer stralen.nl. Alles is liefde. Oceans 11, Milk, Searching for Sugarman, The Departed, Million Dollar Baby, The Expendables 2, Noval Zembla, Into the White, The Marathon, The Wrestler, Komt de Vrouw bij de Dokter, Saul 7, Shaki in de Chocoladefabriek. Via de videotheek van Access for All huur je wel 4000 films, series en documentaires. Gewoon thuis op de bank. Nu de eerste 100 films voor 0 euro bij Alles in één van Access for All. Uiteraard met gratis installatie. Ga voor de voorwaarden naar Accessforall.nl en bestel direct. Uw erkende glaszetter? Laat uw huis weer stralen. Kijk op. Laat uw huis weer stralen.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Margaret Thatcher bereidde zelf al lang geleden haar begrafenis voor. Hoe groot waren vandaag de protesten en welke bijbelteksten kozen? Met Peter Brussen kijken we terug. Ethicus Guilaine van Tiel horen we over de ophef rond Justin Bieber. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag Sander Kolwijk. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Vorige week overleed de Britse oud-premier Margaret Thatcher. En vandaag is haar uitvaart. We brought nothing into this world and it is certain the choir will sing we can carry nothing out the Lord gave and the Lord hath taken away blessed be the name of the Lord. Peter Brussen, correspondent geweest ten tijde van uh, Margaret Thatcher's uh, premierschap. Vanochtend de uitvaart gevolgd. Uh, wat, wat, wat viel je het meest op? Ja, um, dat het zo mooi en zo waardig was. En tegelijkertijd ook een zelfportret lijkt het wel. in die kathedraal, die diensten, zoals Thijs al zei. Ze heeft het helemaal zelf in elkaar gezet en geregisseerd. Maar het was wel een mooi en eerlijk zelfportret. De eenvoudige dochter van een kruidenier die gebracht heeft tot premier. En dat kwam ook helemaal uiting in die dienst. En daarbij was natuurlijk ook de preek van de, de bisschop, was, was, was heel mooi, omdat hij natuurlijk op haar deugde uh, lette en keek. Haar moed en standvastigheid en uh, uh, nooit twijfelen, haar geloof. Maar tegelijkertijd ook heel duidelijk zei dat ze heel controversieel is geweest. Hm. En dat ze een boel tegenstanders had gehad. En dan heeft hij op een hele de prachtige balans heeft hij dat weten te brengen. En het boeiende daarvan is eigenlijk... dat hij in de tijd als heel jong priester... toen was hij de assistent van de aartsbisschop van Canterbury... heeft hij de preek geschreven die de aartsbisschop heeft gehouden... na de Falkland eh, oh. Oorlog, de overwinning. En daarin zei hij, "En nu wordt het tijd tot verzoening. En nu wordt het tijd om voor elkaar en voor iedereen te bidden... En daar was Margaret Thatcher het helemaal was ze niet mee eens. Nee, nee. Zij nee. was razend. Nee, ja. Want toen is ook dat weer die controverse gekomen. Zij is Methodist. He, dat is dus een heel puriteinse beweging, die de Anglikaanse Kerk maar eigenlijk heel vrijblijvend vond en vindt. En is. Anglikaan geworden met haar echtgenote. En hij heeft toen ook weer het idee van. Ik moet misschien weer terug naar die Methodisten. En dat heb je ook een beetje in deze dienst kunnen ja. zien. Maar die, die, die Bisschop van Londen zei wel nog hele aardige dingen hè, over de Methodisten. Dat was duidelijk dus opgericht Echt. om haar nog een beetje. Ja, heel duidelijk dat het die Methodisten geweest zijn. Met name in de 19e eeuw. Die, die de, de, de vakbonden, de arbeiders, de werklozen gesteund hebben. En dat is ook weer zo heel mooi. Omdat hij natuurlijk degene was die altijd gevochten heeft. Tegen die vakbonden. En ook haar vader, die was een methodist. En dat sociale gevoel wat die methodisten hadden, had haar vader niet. En zij had dat ook eigenlijk nooit. Nee. Want van haar is die, die, die, die, die prachtige uitspraak van... wij kennen de parabel van de barmhartige Samaritaan... niet alleen om de goede bedoelingen... Hij had geld. Oh, ja, dat <laughs> ja. Ja. Nou, het, het, het is tekenend voor Thatcher ja, natuurlijk. Ja, ja, hè. Ja. Vechten, geld maken, dat mag. Ja. Heel eerlijk zijn, integer zijn, moet. Nog even over die bischop. Als, als zij toen ruzie met hem had, waarom mocht hij dan nu de begrafenis doen? Um, nou, hij is, daarna is hij opgeklommen tot, tot bischop. Hij was familie. Hij, hij is echt bevriend geraakt met de Thatcher-familie, okay, dus ook goed met het Koninklijk hen. Huis. Ja, ja. Bovendien is hij ook degene die de preek gehouden heeft bij uh, de bruiloft van Kate en William. Okay, dus hij, dus, uh, de de de hij is van helemaal de ingevoerd. Van de van van helemaal tot de establishment. Ja. Ja. Even, nou, zometeen weer even terug in de kerk, maar nu even naar buiten. Het viel mij op dat er best veel mensen langs de route stonden? En is het ook rustig gebleven eigenlijk? Want er was ook nog wel angst dat er misschien ja, gedemonstreerd... Ja, voor zover zo... ik weet zijn er geen protesten geweest. En, en heeft men toch gedacht van... nee, op deze dag moet je het niet doen. Moet je niet protesteren. Want er is, is ook vanuit de beweging zelf... laat ik zeggen, vanuit de demonstranten... is gezegd, jongens, we moeten ons kalm houden. De vraag is natuurlijk... in hoeverre... Um, die protesten eigenlijk aangedikt zijn door de media. Ja, mm. ik uh, toen ik uh, zag uh, afgelopen zondag... dat er bij de grote demonstratie op Trafalgar Square... maar 3000 mensen waren. Toen dacht ik, nou, ja. zal het, het zal meegen. wel loslopen. Maar ja, je weet het nooit. Nee. Je weet het nooit maar we wel, er vonden wel dus nog heel veel aanhangers. En dat is toch wel opvallend voor een premier... die toch al lang niet meer premier is. Ja, uh, maar, hoe verklaar je dat? Uh, het leven, ik bedoel, ze gaat door. Ik bedoel, dat klinkt... Ik bedoel, dat zij heeft... Die hele maatschappij beheerst, tot in alle vezels, dat is echt waar, of het nu de kunst is, of het de sport is, of de politiek is, of de woningbouw, of werkeloosheid, overal zie je nog haar, haar macht, laat ik zeggen, haar invloed, haar tentakels. Mm. Eh, ook in de Labour Party, ik bedoel, zij heeft in feite ook de hele Labour Party, laat ik zeggen, de Partij van de Arbeid, heeft zij hervormd. Ja. Dus de, en die zaten er ook allemaal, En die zaten er allemaal, Sony maar... Blair zat er, uh, uh, ik zag de Millibens, ja, die zaten, de zaten Ja, de Millibens zaten er nog. Want ja. zij is zo invloedrijk geweest, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En daarbij is er natuurlijk ook de grote mythe is er gekomen... van de mythe Fetcher. En ja, wie was dat, is het nou de boze, is het inderdaad de heks... of is het de grote verlosser geweest? Nou ja, daar zullen... Ergens in, in het <lacht> midden, waarschijnlijk. Ja. Even terug naar die dienst. Het viel mij op dat echt alles uit de kast was gehaald, zo ongeveer. Het was geen staatsbegrafenis. Ik vroeg me af... Wat zou er nog bij kunnen als het een staatsbegrafenis is? Want het zag er al prachtig uit met allerlei soorten militairen, paard en wagen. Paarden... Ja, er komen een paar militairen mee bij, dan krijg je de flyovers, de vliegtuigen oh, krijg ja. je ook. En dan, dan zal men ook liggen de dag tevoren, of een paar dagen van tevoren, zoals Churchill, in de Westminsterhalzen, oh, ja. opgebaard. En dan kom je er langs. En, en een groot verschil is um, dat zij dit heeft kunnen regelen zonder toestemming van het parlement. Oh, ja. Dus een staatsbegraafd dus moest het parlement goed vinden. En dat hoefde niet. Maar zou er gedoe over gekomen zijn dan? Waarschijnlijk zou er wel gedoe ja? over geweest zijn. Ja, die tweespalt die was er. Bedoel, het is een vrouw die echt niet van compromissen hield... Altijd het een en niet het ander. Maar ze is Punt overleden. Uit. Ze is overleden, maar toch. Ja, het heeft, ze heeft zware een diepe wonder heeft ze ge gemaakt. Uh, bij, uh, ja, bij de vakbeweging. Ja. Bij, uh, bij Labour natuurlijk. Maar die laborleiders zaten er wel. Die wel, ja. Maar ja, het rommelt ook binnen die laborpartij natuurlijk. Ja. Nee, dit, dat, dat was waarschijnlijk wel, wel heel handig. Bovendien zei zij, ik ben het niet zo waardig. Want Winston... Want over Churchill sprak ze alleen maar over Winston. Winston, alsof ze ja. hem had Ja, of ze hem gekend had, ja, die kan ik niet even naar... Ja. Nee, ze had wel de koningin en, en prins Philip daar zitten. Ja, dat is, dat is in, in echt verbazingwekkend, is dat, want er zijn zes premiers... zijn er sindsdien gestorven, onder, van, die gediend hadden onder ja. de koningin. En ze is nergens is heen gegaan, maar nu wel. En waarom is dat, denk je? Nou, er wordt gezegd onder andere omdat... De, de begrafenis is geregeld ten tijde van de, de Labour-regering door Gordon Brown. En Gordon Brown die zou gezegd hebben de koningin moet erbij zijn. Hmm. En, en dat doet de, de koningin dan? die uh, Nou ja op, een gegeven moment, ja, op een gegeven moment moet ze dat natuurlijk nou ja, wel doen. En ze wilde toch ook het respect tonen. Um, ja, zij heeft natuurlijk toch heel veel betekend voor dat land. Natuurlijk zijn er controversies geweest. geweest tussen haar en de koningin. En dat de koningin vond dat zij zichzelf een beetje te veel als koningin gedroeg, ja. maar uiteindelijk, ja, de, de, de koning is, is juist wel iemand van de harmonie. Ja. En, uh, Mag de koningin stemmen in Engeland? Nee. Nee, oké, okay, dus, dus ik kan niet op de gestemd nee, nee. nee. Even naar de, naar, de, naar de kerkdienst zelf. Er waren twee schriftlezingen. De ene werd ja. gedaan door de kleindochter de andere door de premier. Die van de kleindochter was uit E.V.S. en die ging over de wapenrusting. En zij is zelf, wordt zij de Iron Lady Ja, dat, dat, dat vond ik ook. Was dat nou ironisch achteraf? Uh, of? Nee, want die, die, die lezing heeft zij zelf uitgekozen. Ja, maar heeft ze dat expres gedaan, denk ik? Ja, je? natuurlijk heeft ze dat gedaan. Natuurlijk heeft ze dat expres gedaan. Om te laten zien, ik ben het. Ik ben die ijzeren dame. Uh, en dat, dat, vond, dat was haar naam. Zij vond het prachtig. Prachtig. Ik herinner me nog dat uh, toen de, de Rode Ster Moskou... die had gezegd, zij is de ijzeren dame als een wordt, Dat ze zei, ja, ik ben de ijzeren dame. Ja. En ik zal het ook tonen ook. En postuum, laat ze dat nog even zien... door dan zo'n lezing Zeker. uit Ephesus te laten horen. Zeker, ja. Dus <laughs> echt alles is... is uh, alles geregistreerd. Ja. Um, de, de, de preek was inderdaad heel erg afgewogen. En er werd ook de, de, de, de bischop van Londen zei ook van... het is niet aan mij om een oordeel over haar uit te nee. spreken. En ze wilde ook niet een herdenkingsdienst... maar een kerkdienst. Ja. Was dat ook... om te te voorkomen dat er nare dingen over haar gezicht. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ja. ja, ja. Uh, dat, maar dat zal niet gewoon gebeuren. Maar ze wilden natuurlijk, ja, zoveel mogelijk in een kerkdienst wilden ze het vatten. Maar uiteindelijk denk ik dat de persoon er heel mooi uit is gekomen mm. in die dienst. Ik bedoel, de, de hymnen waren zeer patriotisch. Ja, want, wat werd er gezongen? Uh, wat zeg je? Wat werd er gezongen? Uh, vanaf, vraag me niet al het. Uh... Vraag ze me niet de, de, de, titels. De, de, de, de titels, nee. Nee, maar de strekking was altijd. De strekking patriotisch met, met, met Elgar was het, uh, uh, Von Williams. Het zijn allemaal he zeer patriotische mensen er geweest geweest. Nationalistisch zou je bijna kunnen zeggen en ook strijdlustig. Ja, en dat, dat klonk er duidelijk in door. Ja. En jij zegt dan eigenlijk hebben we daardoor ook weer een beeld van haar. Een prachtig beeld, want ze was natuurlijk zeer patriotistisch... en, en, en uh, nationalistisch en strijdbaar. En tegelijkertijd ook kwetsbaar... Natuurlijk, was dat... ze ook erg gelovig? Want dat vroeg ik ja, ook Ze af. was zeer gelovig. Ze was zeer gelovig. En, en zij is uh, opgevoed uit een streng methodistisch uh, milieu. Haar vader was ledenpreker. Ze ging uh, veel naar de kerk op zondag drie keer naar de kerk. Uh, hield van zingen, zat in het koor. Ook als studenten zat ze steeds in het koor, heeft ze zelf ook gepreekt in kerken. Oh, ja? uh, als studenten, jazeker. En, en uh, dat, dat was haar kerk. En het was van de gewone mensen. Die Methodisten, naar, nou, we hadden het er net al over, waar voor het al dat ze naar he, maatschappelijk betrokken naar links gingen. De Labour Party, die zit vol met Methodisten, maar bij de Conservatieven is het heel opvallend als daar ook een Methodist bij zit. Ja. maar uh, toen is zij uh, Anglikaan geworden na haar huwelijk met uh, Dennis Thatcher, ja. die ook nog diverse keren werd genoemd. Die he? werd feerlijk, ik bedoel en dat het was een. Echt, Het was een verstandshuwelijk. Dat is het. Echt zeer overwegen is het goed voor mijn carrière. Maar toen het eenmaal zover was, toen, ja, konden ze niet meer zonder ze. Nee. Ik bedoel, dat is, dat is echt een uitstekend goed huwelijk is het geweest. Ze, komen ook, hij, ze komt ook naast hem te liggen. Ze wordt ja. gecremeerd van net maar een middag. Ja. Ja. Nu was er dus heel veel aandacht voor haar de afgelopen week, logisch. Is het nu voorbij, denk je? Of gaan we nog vaker over haar spreken? Nou ja, er zal een heleboel voorbij zijn. Maar het, het zal door blijven gaan van wat is haar belang nou geweest... en was het goed of was het niet goed. Ik bedoel, dat, dat, in alles. Ik bedoel, het is natuurlijk met de economische crisis... is zij de schuld of mee te schuldig aan die economische crisis geweest. Uh, nou, dus dat zal ongetwijfeld gaat daardoor. het is toch een van de grote iconen van de Britten na, na Churchill. En uh, ja, dat... dat dat kan niet, denk ik, zo, zo ophouden. Natuurlijk, dit was een, was een hoogtepunt. Maar ik denk dat we nog veel van haar zullen horen. En er komen weer allerlei boeken uit over haar. Dus uh, ja.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 Tienester Justin Bieber. Bieber takes a tour of Anne Frank's house. Schreef in het gastenboek van het Anne Frankhuis. Bieber described Anne Frank as a great girl. Hopefully she would have been a believer. Anne Frank dus. Ja, wat dacht jij toen je het hoorde? Ja, in eerste instantie, uh, ik was me al bewust van de ophef die erover gekomen was. Dus toen dacht ik ook al even van, oh ja, hmm, ja, belieber. Nou ja, ik sowieso het woord belieber vind ik een beetje uh, een aparte term. Ja, misschien even uitleggen. Hij, hij was dus in, op bezoek in het Anne Frankhuis. Hij liet weten dat hij Anne geweldig vond in het gastenboek daar. En zei te hopen dat ze een belieber zou zijn geweest, een fan van hem dus. Ja. Dat, ja. was het, dat was het punt? Ja, dat was het punt. En, uh, nou, kennelijk uh, was daar dan allerlei ophef over en werd het op allerlei punten opgepikt. Zelfs CNN heeft er uh, aandacht aan besteed, maar ook NRC uh, in Nederland. En uh, de, de gedachte was dan vooral dat het ongepast zou zijn en dat hij uh, vreselijk arrogant en uh, uh, egoïstisch zou zijn om dat uh, op te merken. Ja, het Anne Frankhuis zelf vond het wel prima, want die hebben het zelf naar buiten gebracht. Precies. Uh, Bieber heeft het niet zelf uh, getwitterd of op Facebook gezet, maar dat heeft het Anne-Frank-huis uh, gezet en gedaan. Dus en kennelijk had het hij het e Nog een zinnetje erbij, namelijk dat hij zeer geïnspireerd was uh, door uh, zijn bezoek aan het Anne-Frank-huis. Maar hm. dat is later weer weggevallen. Okay. Nou, geïnspireerd tot wat? Vragen we het ons dan af. Ja, dat is waar. Ja. <laughs> maar dat is altijd de vraag. Maar de vraag is dan, wie dan eigenlijk gekwetst is? Als het Anne-Frank-huis zelf zegt, nou wij vinden het prima, en die bracht het ook naar buiten, die vond het wel stoer, geloof ik. Ja, ik vond het ook wel een beetje apart, want uh, wie er dan nog overbleven uh, waren vooral uh, media die zeiden dat er ophef was en uh, dan mensen die op internet uh, reageerden. En dat waren dan vooral uh, nog opvallend vaak mensen die dermate grof en beledigend tegen Justin Bieber waren, waarvan ik dacht, ja, wie verwijt er nou wie dat hij uh, iets ongepast uh, doet? Ja, want jij ja. vindt het wel kunnen? Ja, ik vind het persoonlijk wel kunnen. Ja, ik denk dat, dat, dat je bij zoiets. Ik vind het eigenlijk zielig dat uh, die jongen uh, op die manier keihard wordt afgerekend voor, voor alles wat hij doet. Terwijl hij zelf door ons allemaal op dat voetstuk uh, gehesen wordt. Um, en uh, die jongen is al heel vroeg in zijn jeugd uh, opgepikt en uh, daar hebben ze een ster van gemaakt. En dat is natuurlijk hebben ze een ster van gemaakt? Ja, dat ja. hebben ze. Dat zijn natuurlijk mensen die daar met enorm veel uh, winst, bejag en eigen belang uh, uh, die jongen op het uh, schild gehesen hebben. En nou gaan we met z'n allen ineens zo verschrikkelijk verborgen doen dat hij psychisch niet helemaal normaal in elkaar steekt. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd enorm hypocriet. Ja, want wat je hem kan verwijten is dat hij op zo'n moment over zichzelf begint in, in plaats van alleen over haar. Dat zou je. Dat zou ja, zeggen. alhoewel mensen hebben het ook wel zo uitgelegd en zo zou je het ook uit kunnen leggen. Hè? Dus eh, ik, ik, ik, ik zou hopen, ik vind haar geweldig en ik zou hopen dat ze dat van mij ook zou vinden. Ja. Ja, dan is het ook onschuldig. Hij is gemaakt tot een ster. En dat is natuurlijk zo. Hij is ja. een product. Maar hij is natuurlijk toch ook een mens met een eigen geweten. En een eigen afweging. Of kan je dat, dat niet meer klopt. zeggen? Dat Maar hij is natuurlijk wel 19 jaar. En hij is echt al sinds heel jong. Sinds dat hij 12 of 13 was of zo. Is hij echt al een superster. Uh, en uh, ik, dat, dat is natuurlijk een enorme moeilijke situatie. denk ik, Om zo op te groeien. De jongeren kan niets normaals meer doen. En ook dit wordt dan zo enorm... Uh, uh, gewogen op een goudschaaltje. Terwijl uh, als je het bericht leest. dan zou je dat als je een beetje welwillend bent. ook positief uh, kunnen zien. Ja. En dat doet onder andere het Anne Frankhuis zelf ook. Ja. Ja. Peter ja. Brusten. Nou, ik, ik denk er ineens aan. De, de Beatles die zeiden. ja, we zijn beroemder dan Jezus. Werd <laughs> ja. ze ook niet in dank afgenomen, waarschijnlijk? Uh, ja, ja, Nou ja, zo is het. Weet je, dat het, zo werd het. Natuurlijk, in die tijd werd dat gezien. En ja, ze moest, ze moest altijd met opvallende op teksten komen. En dit was het. Ja. Natuurlijk, daar is ophef over geweest. Maar niet erg veel, ja. Maar ja. Ja, het ligt in die aard. Wat je zegt, Ik bedoel, die sterren moeten natuurlijk zichzelf ook verkopen. Steeds met iets origineels komen. Ja. En, uh, maar ja. zou hij het bewust gedaan hebben, of zou het gewoon in zijn onschuld gebeurd zijn? Ik denk dat het. Ja, bewuste onschuld. Ik, bedoel, ik moet iets doen, dit is een beroemdheid. en uh, Prachtige Anne Frank. Ja, wanneer heeft hij voor het eerst over haar gehoord? Ik bedoel, dat, zijn allemaal, dat, dat weet je natuurlijk niet. Het ja. is niet zijn wereld. Hij ze denkt, oh fantastisch. Ja. Je zou ook kunnen denken, Hylène, dat hij zich heel erg ingeleefd heeft. Want ik weet dat in het Anne Frank huis hangen ook allemaal plaatjes die Anne Frank verzamelde van filmsterren. En dus dat waren eigenlijk Top. de uit Vlok. haar ja. tijd. Ja. Hij zou ook gedacht kunnen hebben, nou ja, daar had ik dan waarschijnlijk bij. Ja, kunnen, waarschijnlijk maar. zelfs. Ja, waarschijnlijk de, zou ze nou, een believer zijn ja. geweest. Ja. Hopefully yeah. she would yeah. have Believer. Ja, dus, ja. dus, hopelijk was ze dan misschien wel fan van mij geweest. Ja, het is mij eerlijk gezegd voornamelijk opgevallen hoe toch redelijk serieuze media dit hebben opgepikt. als iets wat vreselijk buiten de orde zou zijn. Terwijl de oorsprong van die verontwaardiging mij volslagen onduidelijk is. Uh, want uh, niemand voelde zich gekwetst behalve een paar mensen ja. op internet. Ja. En uh, nou ja, dat. Dat is het dan. Wat wel erg was, is dat hij te laat was bij het concert dat hij zou geven. Ja, dat was, is pas ja. Toch? Nou, dat is ja. natuurlijk wel ernstig, omdat er vaak hele kleine ja. uh, meisjes daar uh, staan te wachten. En uh, nou, daar zag ik, want inmiddels heb ik heel veel gezien over Justin Bieber. Je bent nu een deskundige. Dat er een discussie was over hoeveel die dan te laat was. Dat die uh, uh, partij, mogelijke uur te laat ja. was. ja. Dus uh, ja, nee, kijk, ik, ik denk, de, de, er zijn natuurlijk wel dingen met, mogelijk met hem aan de hand... dat het hem allemaal een beetje naar zijn hoofd stijgt. Maar of dit nou een uiting daarvan is? Of dit een uiting daarvan is. En bovendien kunnen wij er allemaal vreselijk verontwaardigd over doen... maar het is eigenlijk ook wel te voorspellen dat het zou gebeuren. Ja, en jij bent vanaf vandaag Justin bieber <lacht> En nou, Ven? Ik ben een beetje fan. Oh, ja, ja. oh dan kun je geen deskundige ja, ja, ja. zijn. Ja. En is hij fan van jou? Nou, ja, dat ja, moeten we, we nog maar afwachten. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. En dat is uh, Sander Kolwijk. Sander, hou je van Justin Bieber? Uh, nou, om heel erg te zijn. Ik heb het nog nooit gehoord. Oh, Oké, okay. <laughs> goed. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Yes. Het heet Er is nog hoop. Een laatste keer trekt de oude dame haar ondergoed, haar sokken, haar werkkleren aan. Een sociaal akkoord tikt tegen het raam. Een rode bischop gaat hoofdschuddend Naast haar staan. Ze zullen wel elkaars gelijken zijn. Uit de hemel vallen warme cijfers. Een poppidool belieft met een pennenstreek. Een meisje in een achterhuis in de media tot leven. Er is nog hoop en ruimte voor dromen en voor verbetering. Maar het is tijd. En 2013. De vastgeroeste dame gaat. Dilemmaloos. De fik erin. Goedkoop. En zonder sprake. Nou, dankjewel zonder koolwerk voor dit gedicht. Wij zetten het op de website, dit is de dag.nu en daar kunt u ook gesprekken terugkijken en uw reacties of uw ideeën kwijt. Wij zeggen hartelijk dank tegen onze gasten van vandaag. Dat waren politicoloog Peter van der Heijden, Jan Willem Wits over het overlijden van de bisschop Musken. spraken we met hem. Anton van Kaan was hier, kinderarts en neonatoloog over dilemma's rond het behandelen van te geboren baby's. Mevist Albertina, met haar spraken we over het oranje gevoel op de Antillen. Peter Brusten was hier, hartelijk dank. Fijn dat je er was over de begrafenis is van uh, Margaret Thatcher en Ethica Guylaine van Tiel. Zometeen Radio 1, Villa VPRO, uh, Tesselblok, goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Wat ga je doen? Ik ga praten over opvoeding. De Heel opvoeding goed. heeft bittere wortels, Thijs, maar haar vruchten zijn zoet. Dat zei Aristoteles. En weet je wat nou het grote probleem vandaag de dag is? Dat zowel ouders als kinderen die bittere wortels niet meer pikken. Alles moet leuk zijn, gericht op directe bevrediging van de eigen behoeften. En zo ontstaat... De pretparkgeneratie. En daar moeten wij helemaal niet blij mee zijn. Hmm. Dat is de stelling van orthopedagoog Arjen van der Leij. En hij is mijn gast straks in Villa Vepero. Het is uh, bijna half drie. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het kabinet wil haas maken met een aantal hervormingen... ook nu die in het sociaal akkoord voor een deel zijn uitgesteld. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat de plannen voor een andere opzet... van de WW en het ontslagrecht in het najaar bij de Kamer liggen. En hij reageerde daarmee op verwijten van een deel van de oppositie... dat het kabinet zijn plannen steeds op de lange baan schuift. De geheime diensten AIVD zeggen dat een aanslag door al qaeda terroristen heeft voorkomen. In een rapport dat door minister Plasterk naar de Tweede Kamer is gestuurd... staat dat de AIVD belangrijke informatie in handen kreeg. De dienst heeft die informatie gedeeld met buitenlandse geheime diensten. En uiteindelijk konden drie al qaeda terroristen worden aangehouden... die naar Europa waren gestuurd voor het plegen van een aanslag. En de 18 bonden die zijn aangesloten bij de FNV... hebben ingestemd met de vernieuwing van de vakcentrale. Voortaan kunnen leden direct lid worden van herkenbare sectoren... als FNV-vervoer of FNV-veiligheid. Volgens voorzitter Ton Heers gaat die vernieuwingen voor zorgen... dat mensen zich in de toekomst nog beter verbonden voelen met de vakbond. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Edwin Geld is op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel, 3 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam, voor afritberg en rode reis 2. De A20 richting Gouda, voor knopen de Bresseplein, 3 kilometer. En op de A27 van Gorken naar Breda ligt olie op de weg bij Breda Noord. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Texel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Brussel pakt de banken aan en het meest verkochte broodje in Europa is het broodje aap. Daarover gaat het na vier uur in ons Euroforum. Mijn kind moet gelukkig zijn en ik wil jong en jolig blijven. Dat is de kerngedachte waarop de Pretparksamenleving samenleving is gebouwd. Een samenleving waarin een Pretparkgeneratie generatie rondloopt... die orthopedagoog Arjen van der Leij baart. Hij schreef er een boek over en hij is mijn gast. En Metropolis Radio onderzoekt de creatieve ondernemersgeest in Colombia. Uw opmerkingen en reacties zijn welkom via de site Villa vpro dit is tot half vijf. Villa VPRO. Het verboden spierversterkende middel Clenbuterol wordt gebruikt in de veeteelt. En dat kan de uitslag van dopingcontroles onder sporters beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Voedselveiligheid, Riekeelt, in Wageningen. Wielrenner uh, Alberto Contador kan erover meespreken. Die bleek tijdens de Tour de France van 2010 klembutrol in zijn urine te hebben. En hij werd geschorst. En hij heeft altijd gezegd dat dat kwam door het eten van een vervuilde Spaanse biefstuk. Saskia Sterk, een van de onderzoekers van het Riekeelt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u precies onderzocht? Wij hebben in, uh, in opdracht van uh, de FIFA, de Wereldvoetbalorganisatie... Uh, hebben wij uh, vlees- en voedingsmonsters onderzocht... die genomen zijn tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Mexico... voor teams van onder 17 jaar. Mm -hmm, dat was in 2011 in Mexico. Ja. Waarom heeft de FIFA u dat gevraagd? Deken ze allemaal klembuterol in de plas te hebben? Nou, voor het er begon had de FIFA al een waarschuwing uitgegeven... aan de deelnemende teams. Dat er in Mexico inderdaad gevallen waren... van het gebruik van klembuterol in de veehouderij. En uh, ze denken, we hebben aan voorhand inderdaad uh, besloten om naast de gewone dopingcontrole de urinemonsters van de spelers ook uh, voedingsmonsters uh, te nemen. En ze hebben ons gevraagd die te analyseren nadat bleek dat 50% van de urinemonsters positief was. Mm -hmm. En dat is via dat besmette vlees binnengekomen, dat is dan wel zeker? Nou ja, wat is er zeker? Uh, zeker is er natuurlijk uh, heel weinig op deze wereld. Maar uh, het feit uh, dat in de hotels waar deze teams verbleven deze monsters zijn genomen. Het feit dat hoge percentage positieve. En de teams die geen vlees aten, of in ieder geval één team dat geen vlees heeft gegeten, wat helemaal geen positieve monsters had, daar is de link inderdaad wel heel erg groot. Maar de monsters zijn niet genomen van het bord van de atleet. Ze zijn gewoon bij de buffetten weggehaald die in die hotels waren. Ja, en Mexico heeft dan niet zo'n goede naam wat dit betreft, wat het gebruik van klembuterol betreft? Nee, daar zijn al eerdere case reports over, over verschenen: dat daar inderdaad een uh, hoog percentage gevallen zijn van gebruik van klembuterol in de Wa veehouderij. Waarvoor wordt het gebruikt in de veehouderij? In de veehouderij wordt het eigenlijk gebruikt om uh, vlees magerder te maken. Het zet bij een voldoende hoge uh, dosering aan de dieren zet het vetweefsel om in spierweefsel. En daar krijg je dan uh, nou, op het oog natuurlijk hele mooie magere biefstukjes van. En, uh, en gezien de ze willen we natuurlijk allemaal magere biefstukken en magere speklapjes uh, op ons bord hebben. En uh, daarvoor wordt het uh, grotendeels gebruikt. En gebruiken sporters het ook daarvoor om, om spierweefsel, extra spierweefsel op te bouwen? Ja, de geluiden die je, die je ziet in, in de publicaties en op de, op de internetfora, inderdaad, wordt het door, door sporters en uh, begonnen bij bodybuilders vooral gebruikt, inderdaad, om, om spiermassa te vergroten. En uh, ja, dat kan, het is niet dat je het neemt dat je een groot spier krijgt, maar je moet ook wel bij trainen dan. Maar ja, uh, het schijnt uh, wel degelijk, uh, inderdaad, dat het sneller gaat. Hoeveel, hoeveel is er nodig van die klembuterol voordat je daar uh, als mens echt lichamelijk voordeel van ondervindt? Uh, ja, is een, een sporter bedoelt een u sporter, dan? Ja. De, ja, een sporter, ja. sporter moet een aardige uh, dosering nemen. Dan moet u denken aan iets van, van 100 uh, microgram per dag. Dat die er gedurende meerdere dagen... en sporters en bodybuilders doen dat ook vooral vaak in, in Cycli. Twee weken uh, nemen, twee weken niet. En dan weer een nieuwe, uh, nieuwe ronde, zeg maar. Daar moet je toch een aardige dosering van nemen. Hmm. En kan herleid worden hoe klembuterol in het lichaam terecht is gekomen... als je het vindt in de urine... Kan je dan al herleiden, oh, dat komt omdat het in het vlees zat... of ze hebben inderdaad zo'n kuurtje gevolgd, zoals u nu beschrijft? Ja. Nee, op dit moment uh, hebben wij daar nog niet uh, de mogelijkheden toe... om te kijken of de klempitrol in de urine komt vanuit een, een farmaceutisch preparaat, vanuit een pilletje of vanuit een biefstuk. Mm -hmm. Maar momenteel... Lijkt me wel vrij essentieel voor uh, de sportdoping. Ja, zeker, zeker. En daarom is er inderdaad momenteel zijn wij hier op het Rijkershout met een aantal andere instituten bezig om een onderzoekproject uit te voeren voor de Wereld anti Organisatie, om inderdaad te kijken of wij dat aan kunnen tonen in de urine waar het dan van afkomstig is. Ja. En de hoeveelheid, wat ik begrijp, dus wat u zegt, de hoeveelheid die je aantreft, uh, kan ook duidelijk maken of het komt door het eten van een bufstukje... of dat je dagenlang een kuur hebt gehad. Nou, dat lijkt op het eerste gezicht wel, maar um, hoe het normaal gesproken gaat als je zo'n preparaat neemt, als je vlak na de toediening een urinemonster neemt, heb je een hele hoge concentratie, maar kom je een hele lange periode, zeg een maand, twee maanden na toediening, dan is die concentratie laag en dan is die niet meer, uh, is die net zo laag of hoog als als je het van vlees toediening krijgt. Dus ja, dat is niet ja. een onderscheidend... Uh, voor, is de, desondanks door u, uw onderzoek het verhaal van Contador... dat hij altijd uh, heeft gezegd... er is vlees uit Spanje uh, voor mij gehaald en dat was vervuild... wordt het door dit onderzoek iets geloofwaardiger? Um, nou ja, iets is misschien inderdaad een goede aanduiding... maar ik wil wel even aangeven... er is een, wel degelijk een verschil tussen de situatie in Mexico... en de situatie in Spanje, Frankrijk en, en Europa... En, uh, U bedoelt dat ook... het gebruik van clembuterool in de veeteelt is in Europa minder? Ja, en ja. in Europa is daar gewoon veel beter toezicht als Europese wetgeving, regelgeving, ECD-controleprogramma's en als je kijkt naar het aantal gevallen die dan bijvoorbeeld in 2010 was 0,02% van meer dan 43.000 monsters die genomen zijn in heel Europa als positief verklembutrol. Dat zijn vijf monsters van de mm -hmm. 43.000. Dus dat betekent dat de kans in ieder geval een stuk kleiner is. Hij is niet nul, maar een stuk kleiner is dat het hier in Europa inderdaad gecontamineerd vlees uh, gegeten.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 Sommige mensen zien overal brood in. Ze weten geld te verdienen met zaken waar u of ik nooit aan zouden denken. Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar creatieve ondernemers. Gisteren kon u horen hoe in het onbestaande land Noord-Cyprus... ondernemers een flink beroep moeten doen op hun creatieve vermogen. I'm selling SIM cards, phones, and... De 34-jarige Boeira Kaidelen verkoopt mobiele telefoons en accessoires in een winkel die niet bestaat op een vliegveld dat niet bestaat... in een niet-bestaand land met bewoners die niet bestaan. En vandaag is Metropolis in Colombia... waar taxis niet alleen passagiers vervoeren. Ik sta op de grensbrug tussen Colombia en Venezuela. En eh, ja, hier links onder mij, onder de brug... letterlijk tussen de douanepost van Venezuela en Colombia... worden hier eh, enorm veel vaten met benzine gekocht... Aan Colombianen die de spotgekopen Venezolaanse benzine afnemen. De prijsmarge is echt enorm. Uh, in Venezuela kost benzine bijna niets en in Colombia is het heel duur. Hoe heet u meneer? Mijn naam is Leonel Cáceres. Wat voor soort werk doet u? Bueno, pues aquí es venta informal de gasolina. ¿Y eso se llama como? Eh, gasolineros. Wat we hier doen is de informele verkoop van benzine. Dat heet pimpinier gasolina. En hoe werkt dat? De benzine hier aan de Colombiaanse grens halen we uit Venezuela. Officieel is het contrabanda, smokkelwaar, maar het is uiteindelijk gewoon ons werk, daar leven we van. En hoe komt die benzine hier naartoe? Het meeste komt gewoon met taxis uit Venezuela. Ze rijden de grens over en ze verkopen een bijna volle tank benzine aan ons ze leveren zo'n 50-60 liter en elke dag stoppen er wel 2, 3 taxi's bij ons. We ciudad nos deja pimpinas y en el día llegan varios carros así vamos comprando. En de benzine, el We kopen een pimpina oftewel 25 liter voor 20.000 pesos en we verkopen het voor zo'n 23-24.000 pesos. Bij pepina maken we dus zo'n 4.000 pesos winst, oftewel zo'n anderhalve euro. En weet u voor hoeveel de Venezolanen hun benzine inkopen? Voor 50 liter benzine betaal je 5 boliveres, oftewel zo'n 1.000 tot 1.500 pesos. Ja, dat is zo'n 50 tot 60 eurocent. En aan de grens hebben de Venezolanen dus geen enkel probleem? En, naast dat, ze weten dat ze niet meer kunnen werken. dat is wat te regelen. Dan betaal je een bacuna, een beetje smeergeld, en dan is er geen enkel probleem. Ja, dat is wel, ze betalen. Zoals ze zeggen, met een Guardia. Ze eh, paga een bacuna om te werken. Ik ben nu bijna bij de grensbrug aangekomen tussen Venezuela en Colombia. En ik heb zojuist een, nieuwe, een nieuw beroep ontdekt. Een beroep waarvan ik nog nooit gehoord had, namelijk door de carros. Oftewel een, een auto laat hulp of iets dergelijks. Uh, auto's die van de zijkant komen uh, worden in de hoofdverkeersader uh, doorgewuifd door deze jongen. En daarvoor verlangt hij een beetje geld. En dat is ook wel noodzakelijk dat het gebeurt, want het is hier echt een gigantische verkeerschaos. Hallo Nelson, wat voor werk doe je? Bueno, trabajo, no trabajo, no trabajo, ambulantes. Ik laat auto's in de rij. Wat? Ik laat auto's in de rij. Is dat je werk? Ja. Hoe werkt dat? Nou, die auto's die hier in de rij staan die helpen wij om in de andere rij te komen. En daar moeten ze dan voor betalen? Ja, ze kunnen ons een fooi geven. Hoeveel verdien je zo ongeveer? Nou, we verdienen zo'n 30.000 tot 40.000 pesos per dag. Dat is toch wel redelijk? Dat is toch wel normaal? Ja, daarmee kan ik wel thuis komen. En luisteren de mensen naar jullie? Respecteren ze jullie? Sommigen respecteren ons niet. Ze vinden ons maar armoedzaaiers. Maar ja, ik moet geld voor thuis verdienen. Hoe ben je hiermee begonnen? Doe je dit lekker lang? Ja, al sinds een jaar of acht, samen met mijn oom. We hadden geen ander werk en we zijn hier naartoe gegaan. En sindsdien verdienen we hier ons geld. Is er eigenlijk een naam voor dit beroep? No, Normaal, Nee, gewoon. Een auto in de rij laten. Dat is het. Dat was een bijdrage van Jeroen Kuiper. En morgen is Metropolis in Vlaanderen op bezoek bij ondernemende creatieve jongeren. Het is, het is eigenlijk poepsimpel. Uh, wij hebben aan de ene kant een heleboel jonge ondernemers die we samenbrengen. En uh, het bijzondere daaraan is dat je, uh, wat, waar men meestal uh, soortgenoten samenbrengt... daar brengen wij mensen van heel verschillende uh, kleuren en veren bij elkaar. Dat morgen in Metropolis. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste kinderen ter wereld. Dat blijkt uit recent onderzoek van UNICEF. Zijn wij zulke geweldige opvoeders? Of geven wij gemakshalve te veel toe aan onze prinsjes en prinsesjes... en verwennen we ze tot op het bot? Arjen van der Ley is hoogleraar orthopedagogiek. Emeritus, moet ik zeggen. Hij schreef er een boek over, dat is net uit. De generatie. En hij is hier te gast. Welkom. Uh, e eerst even de... Voorkant van het boek De Pretpark Generatie. Daar staat een tekening van een mevrouw in een zomerjurkje. Die zit op zo'n bakfiets met een telefoon aan haar oor. En voor in die bakfiets zitten twee kinderen: het prinsje en prinsesje. Ook enorm druk te chatten of te sms'en, weet ik veel. Hoe komt u, meneer Van der Leij, aan deze tekening? Nou, de vormgeefster heeft die tekening gemaakt. Uh... In het voorgesprek dat we daarover hadden, kwam ik met dit idee. Ik had een foto op internet gevonden uh, waar dit in uh, stond. En um, nou, Ik vond dat eigenlijk wel een prachtig beeld. Het was een foto dus van een, bestaand, een bestaande moeder met bestaande kinderen in een ja. bestaande bak, bakfiets. Ja. Ja. Uh, opvallend is, de kinderen zijn te oud voor de bakfiets. Ja. Dat is één ding. Dus die worden, uh, laten we zeggen, verwend. Want ze kunnen ook net zo goed zelf fietsen, zou ik zeggen. Nou ja, De telefoon is een helder verhaal. Zij heeft het natuurlijk dr druk. Ze ziet er bovendien buitengewoon opgederkt uit. Mm -hmm. He, dus uh, haar uh, eigen leven gaat gewoon door. Wordt niet ondergeschikt gemaakt met de moeder. En de bakfysia, dat is een soort van ruimte-innemend vervoermiddel. Ja. Waar overigens erg veel mensen zich aan ergeren. We hebben al ontzettend veel ingrediënten meteen... van die pretparkgeneratie te pakken. Toch even, wat, zou, wat is uw definitie van die Pretparkgeneratie, kunt u dat, denkt u in één zin, laat het er twee zijn, samenvatten? Een pretpark is voor het plezier, het is er veilig en het is er voor kinderen. Dat is het beeld van een pretpark. Als je dat beeld nou uh, verplaatst naar het hele leven, zeg maar, ook buiten het pretpark, en je houdt het vast, dan kom je natuurlijk van een koude kermis thuis, om die beeldspraak maar even te gebruiken. Want de echte wereld is niet veilig, hij is niet alleen voor kinderen en is ook al niet alleen maar voor de lol. Nee. Dus uh, u zegt, dat, dat is wat die generatie wel voor ogen heeft... omdat hen dat wordt voorgespiegeld, waarschijnlijk uit goede wil. Veel ouders Maar het zijn is gevaarlijk. Ja, uh, voor sommigen is dat gevaarlijk. Dat zie je ook. Want uh, er zijn eigenlijk wel vrij veel excessen. Ik beschrijf in het boek bijvoorbeeld de zogenaamde de wat nou-generatie. Dat, dat is ook maar een definitie, maar tussen de 15 en 35-jarige jongens, jonge mannen... Die, uh, die eigenlijk uh, zich nergens iets van welke regel dan ook aantrekken. Als ze aangesproken worden op uh, verkeerd gedrag, dan zeggen ze: wat nou? Hè? Wie ben jij dat jij mij dat mag vragen? Daar kan het toe leiden. want dat is maar één voorbeeld. Mm -hmm. Als je uh, kinderen uh, zonder al te uh, veel regels op uh, laat groeien, dan kun je allerlei soorten van gedrag krijgen later waar ze als volwassenen niet zo heel veel aan hebben. Dat is natuurlijk waar, en dat is ook niet nieuw. En daarom vroeg ik, want dan, dan zou... Laat ik eerst vragen, waar begint de pretparkgeneratie? Over kinderen van welke leeftijd hebben we het? Ik heb het over kinderen vanaf 1990. Dat is natuurlijk maar een keuze, maar daar heb ik ook wel argumenten voor. Graag, wil ik die dan horen? En vanaf de 90 jaren... Zijn er zijn eigenlijk uh, verschillende dingen gebeurd. In de eerste plaats is de welvaart is gigantisch toegenomen. In de, vanaf die tijd is de gemiddelde bestedingsruimte van gezinnen met 25% toegenomen. Dat zou je nu misschien niet zeggen bij die kredietcrisis, maar dat ja. is wel gebeurd. Um, dat is één ding. In tweede plaats is er internet. Mm -hmm. Mobiele telefoon, de smartphone... Uh, zijn nu gemeengoed. Dat was uh, in het begin van 90 jaar nog niet... maar langzamerhand zijn ze niet meer weg te denken... en bepalen natuurlijk een groot deel van ons sociale leven... en zeker dat van kinderen en jongeren. Dat, is een, een belangrijke, uh, dat zijn twee hele belangrijke elementen... die bijdragen aan zeg maar, dat je deze generatie als bijzonder kunt beschouwen. Maar dan, dan zegt u, want u noemt nou een aantal dingen waarvan ik denk... ja, dan heb je het al over wat oudere kinderen. Waar begint die pretparkopvoeding? Begint dat niet zoals elke opvoeding gewoon bij als de kinderen veel kleiner zijn en nog helemaal niet met een smartphone... of wat dan ook bezig zijn, gewoon bij de kleine peuter. Ja, zeker. Maar, misschien... maar daar begint die pretparkopvoeding kennelijk ook al. Ja, nou, vorige week was op de radio dat er één op de acht baby's... 0 tot jarigen al regelmatig met de iPad aan het spelen is. Ja. Daar keek ik zelfs van op. U, u zelfs? Ja, ik wil... Ja, u bent wat wel ik... wat gewend? Ja, nou, ik heb natuurlijk het een en ander gezien en gelezen en gedaan... Uh, het begint inderdaad heel vroeg. Dus je ziet al dat uh, uh, de kleine prinsjes en prinsesjes, dan heb je het mm -hmm. echt over de jongere kinderen, dat die verwend worden. Ze krijgen erg veel, het gaat niet alleen om de materiële zaken, maar ze krijgen ook veel ruimte. Ze krijgen, uh, nou ja, als ze om een ijsje vragen, dan krijgen ze dat uh, enzovoort. Dat is eigenlijk gemeengoed. Mm -hmm. uh, ouders hebben er veel moeite mee om nee te zeggen. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat deze generatie van ouders. die is natuurlijk opgevoed door de vorige generatie. Ja, zo is het. Van maar deze generatie ouders. die dus nu de pretbaar kinderen voortbrengen. dat zijn de generatie ouders. dat zijn niet de babyboomers. Dat zijn, is de generatie daarna. Ja, dat klopt. Ze zijn opgevoed door de babyboomers. door mijn generatie. Zeg maar. Ja. Um, wat ik denk dat er gebeurd is. is dat in de. nou, dat is al onbekend. 60 uh, jaren werden de. Uh, de, de, de regels losser, de, de vrijheid wat groter. Mensen hebben het over seksuele revolutie. moet moeten eerlijk bij zeggen, er viel allemaal nogal mee. Maar zo wordt het vaak gezegd. In ieder geval is het een bevrijding van het normatieve van de vijftige jaren. 50 jaar jaren waren erg strikt. Mm -hmm. Dat had ook overigens met geld te maken. Want 60 jaar jaren was ook een periode van economische groei. Welvaart maakt dingen mogelijk. Dus wij konden, ik zeg nu de boomer, wij, ja, van, wij na de, van Paul na de Oorlog. Ja, ja precies. Die uh, konden plaatjes kopen, spijkerbroeken. En die hadden, <coughs> en we waren ook met z'n velen, er waren een heleboel van babyboomers. En uh, wij waren dus eigenlijk een macht, een commerciële macht ook. En, uh, nou, we hebben ons, uh, nou, dat is een beetje overdreven, we hebben ons bevrijd. Mm -hmm. Op het moment dat je in een sfeer terechtkomt van uh, je laat kinderen de ruimte die je zelf als Kind, jongere het veroveren. Dan kom je in de tachtig jaar terecht maar even. Ik spring nu even. De kinderen van die kinderen. Hè, mm -hmm. en, en dan is het vaak zo van... Nou, je, je, je, je, je laat, ze, hè, ze laat ze maar los. Mm -hmm. In de tachtig jaar was een hele dunne tijd. was een economische recessietijd. Um, mijn eerste kinderen zijn toen opgegroeid. Maar die waren van uh, 76 en 78, dus die groeiden toen op. En uh, ja, die liet je maar. Mm. Je maar een beetje. Want ach, er gebeurde niet veel. En dat was het waar. Er gebeurde ook niet veel. Nee. Als je dat dan doorzet. En die kinderen krijgen dan weer kinderen. Dan komt er nog een graadje bij. En dan komen al die nieuwe elementen. Er is nog meer geld dan. Ja, in de dan 60 komt die welvaart jaren. er nog eens bij. En dan komt de, het idee. En nou, ja, dan krijgen de social media. Die natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. En bij elkaar opgeteld. Uh, krijg je dan dat. Uh, Kinderen staan centraal. Mensen werken vaak ook allebei. Hè? De vader en de moeder ze hebben er minder tijd voor. De quality time die je besteedt, ga je natuurlijk niet besteden aan nee zeggen. Dat, dat is het ook. Maak ja. je je buitengewoon impopulair mee. En het mag ook niet saai zijn. Het moet allemaal plezierig zijn. Nou, wat u eigenlijk ook in het boek schetst, is dat een peuter, in welke tijd dan ook, dat kan 70 jaar geleden zijn geweest of 10 jaar geleden, maar een peuter is een peuter. En die heeft wat elke peuter heeft, namelijk een egocentrische instelling. Ja. En die zal, zoals een klein kind dat wil, iets zien... en dat onmiddellijk willen hebben. De directe behoefte bevredigd willen zien. Als je op dat moment, schrijft u in het boek, al niet begint... met daar, in alle redelijkheid natuurlijk, paal en perk aan te stellen... door hen in te laten zien dat dat niet altijd kan... dan begint dat al gewoon te worden. Ja. En als je dat... dan loopt het al uit de hand. Dan is het misschien al bijna niet meer... Kieren, nou, dat ofwel? wil ik niet zeggen, hè? want je kunt natuurlijk alles... Mensen is leerbaar tot hij doodgaat. Dus in die zin is er wel hoop. Maar het is wel steeds moeilijker, want aangeleerd gedrag... Uh, afleren, dat mm -hmm. is lastiger dan gedrag niet aanleren. Mm. En dan krijg je er ook nog eens bij wat u zei... de prinsjes en prinsesjes. Mensen nemen natuurlijk ook veel bewuster kinderen. Vroeger kreeg je de kinderen of je ja. wilde of niet. Nu neem je bewust een kind. Dat is de speel van hun leven. Alles draait om die kinderen in de tijd die ze samen hebben. Ja, het is een project. Dus het, Ja, het is een project. Uh, en zijn die kinderen zo belangrijk... dat de ouders hen ook niet meer bijbrengen... dat er ook nog andere mensen op de wereld rondlopen dan zij? Nou, dat, zover zal het niet gaan. Maar het is wel zo dat het is heel erg... Ik heb dat in het boek gezin, gezinscentrisch genoemd. Dat als een mondvol en erg geleerd. Maar ik bedoel bij het gezinnetje is alles. Mm -hmm. Vroeger waren de... Uh, de sociale controle van buitenaf... de familie, de ruimere familie, de buurt... Uh, die, die was eigenlijk veel sterker. Inmiddels uh, zijn gezinnetjes... en het zijn ook kleine gezinnen, want grote gezinnen. Minder kinderen, ja. Uh, dat is, ik ben er een van vijf. Maar kinder, gezinnen met uh, 10, 12 kinderen waren vrij gewoon... zelfs in de buurt waar ik woonde. Haarlem, dat is nou niet, het is niet meteen Brabant of Limburg. Niet meer. Mm -hmm. uh, dus uh, het zijn kleine gezinnen... Er is uh, minder tijd voor de kinderen. Het moet in quality time. En uh, ja, de kinderen zijn projecten en borden dus ook uh, ja, krijgen erg veel ruimte. Want die sociale controle, nou daar is natuurlijk ook, ook al veel over gepubliceerd. Die sociale cohesie, sportverenigingen, de kerk, maar ook de buurt... en grotere gezinnen, grotere families, die is weggevallen. Maar dat zouden deze... Ouders ook weer niet en kinderen niet zo erg moeten vinden. Want sociale controle bederft de pret alleen maar weer. Dan wordt ja, op je vingers gekeken. Dat dan moeten we, toch, we niet. Maar sociale controle hebben. heeft ook een functie. Mm -hmm. Sociale controle socialiseert namelijk. Ja. Het leert je dat uh, er rekening moet worden gehouden met anderen. Dat er regels zijn die het gezinnetje overstijgen. Mm -hmm. Of uh, het, het ik overstijgen. En dat is wat je wat er doet. Maar als je bijvoorbeeld een van de belangrijkste socialiseringselementen zou kunnen zijn: sportverenigingen. Ja. Nou, voetbal. Ik weet niet of u wel eens langs de kant van de voetbal dat Absoluut, jarenlang. Juist, uh, jeugduitstrijden. Mm -hmm. um, nou, ik dus ook, want uh, ja, ik, mijn 15-jarige zoon voetbalt... en dan vanaf zijn zesde, dus dat is uh, al een hele periode. Um, de hoeveelheid keren dat uh, coaches, maar ook ouders langs de kant... allerlei dingen roepen, zeggen of doen... die eigenlijk niet op de beugel komen, ik, ik kan ze echt niet meer tellen. De, de KNVB was onthutst, was van slag... toen die grensrechter, een mm -hmm. verschrikkelijk incident doodgeschopt werd in Almere. Ja. En die wisten toen eigenlijk niet meer wat ze moesten doen. Dat was hun eerste reactie. Maar die hebben echt 30 jaar, wat mij betreft, rond in hun ogen gehad. Want het gaat al tientallen jaren, die kant. Maar dat, dat, euh, dan slaat de schrikje om het hart, want dan zeg je dus... het is ook geen wonder dat deze pretparkgeneratie zo opgroeit... want er staan pretparkouders langs de lijn die hen dit gevoel geven. Ja. Alles moet voor jou wijken, jou mag niks aangedaan worden. Jij bent de beste en het bestaat niet dat iemand jou passeert. Ja. Dan, ja. dan vind ik toch een vrij somber, somber beeld. Nou, gelukkig zijn er ook een heleboel ouders. Eh, het punt is een beetje dit. Ik moet, ook, ik moet ook de ouders een beetje in bescherming nemen. Laat ik het even nee. zo zeggen. Eh, het is ook niet eenvoudig. So sociale media, met name de smartphone, heeft de zaak buitengewoon ingewikkeld gemaakt. Want de, vroeger, je komt nog uit de tijd van, van één de telefoon in de gang beneden. Die daar hing? Die daar hing. Die was natuurlijk heel makkelijk controleerbaar. En dat gebeurde ook. Want als je te lang belde, dan kwam mijn vader, mijn moeder wel vertellen dat dat niet meer doorging. Want dat was allemaal veel te duur. We hebben niet zo lang meer, dus ik onderbreek u even. Ja? U zegt dat was heel makkelijk controleerbaar. Dat zou het nu ook kunnen zijn als je je kind gewoon wat verbiedt. En, ja. zegt, en daar let ik op. Jij gaat niet jouw telefoon s'avonds meenemen dan... naar boven. Ja, dat kan allemaal. En dat zie je dus ook steeds meer nu even. De kant van de ouders. Dat zie je ook steeds meer gebeuren. Want ouders hebben het met elkaar over. Maar dat, dat duurde een tijdje. Uh, de consequentie van gaming. of hè, Dat is ook zo'n ja. voorbeeld. Of van in dit geval de mobiele telefoon. Die beginnen langzaam aan door te dringen. Is van dat je ook nee moet zeggen. Van Nee, dat ding blijft hier. Hoe buigen we die pretpark generatie uh, weer een beetje om? Naar iets wat iets minder hedonistisch is en iets meer sociaal en iets meer uh, uh, meevoelend met uh, uh, wat er om je heen gebeurt en niet zo op jezelf gericht zijn. Nou, ik denk dat er verschillende instanties zijn waar je het socialiseringsproces kan inzetten. Uh, jongerenwerkers, daar moet je absoluut niet op bezuinigen. Ik heb net al. Daar sportver... ben je te laat mee. Ja, <laughs> die dat zijn ik. allemaal wegbezuinigd? Ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk schandalig. Goed, dan hebben we die sportverenigingen. Die en de coaches moeten ze opleiden dat ze modellen moeten zijn. Ze moeten de ouders verbieden om echt... ze mogen wel enthousiast enzovoort... maar ze moeten geen dingen doen die niet door de beugel kunnen. En het onderwijs? Het onderwijs, ja. Het onderwijs krijgt ontzettend veel op zijn bord. Uh, uh, maar daar valt natuurlijk... Nou, je ziet de acties over pesten op school. past allemaal in het beeld. Er is nu meer aandacht voor, dus daar zit wel schot in. Ik denk dat je onderwijs ook beter moet opleiden, moet ik heel eerlijk zeggen. gaat het volgende boek over... Uh, <lacht> Maar de moeilijkste categorie om te bereiken zijn de gezinnen zelf, de, de, de ouders zelf. Ja, want dat is intruding natuurlijk, daar moet je je niet mee bemoeien. Nee, maar er zijn natuurlijk instellingen voor jeugd en gezin, er zijn een heleboel opvoedpolies. Ik denk toch dat mensen die daar... En, en ouders kunnen elkaar helpen, praatgroepen, eh, noem het even lotgenoten. En misschien is het ook wel zo dat door de economische crisis er ook een iets andere wind gaat waaien... als er niet meer zo alles in overvloed is en mensen iets meer met elkaar zouden moeten delen. Ja, dat zou wel een mooie consequent zijn van een heel vervelende tijd. Ja, u zegt het enigszins twijfelend, maar wie weet. Goed, de pretparkgeneratie Arjen van der Leij. Emeritus, hoogleraar orthopedagogiek. Heel hartelijk bedankt. Het is uitgegeven het boek bij Nijg en van Dit Maar. Dus u kunt in uw geliefde boekwinkel in de buurt gaan kijken... of het daar in de schappen ligt. Dank u wel. En Villa Vepiro is zo meteen na het nieuws bij u terug. Tot dan. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen. Ik ben ook uh, Judas Christ, de Zwarte sjaafgottes. Dus uh, dat is één van mijn persoonlijkheden. Maar de special forces van de psychiatrie geven niet op. Niemand vindt het fijn om als uitgod te worden behandeld. Het is mooi werk. Ja, de voorliefde voor mensen die, die eigenlijk buiten de boot vallen. Deze week in Karo. Goedemorgen Nederland. Oorlog in je hoofd. Radio 1, het nieuws van alle kanten.